In China is een Britse drugsmokkelaar geëxecuteerd. Het was voor het eerst in 50 jaar dat in China een Europeaan ter dood werd gebracht. De Britse regering had een paar keer met klem gevraagd om de man te ontzien, omdat hij zou lijden aan een psychische stoornis. De Brit van 53 werd twee jaar geleden met vier kilo heroïne opgepakt in de stad Urumqi.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 Nog nooit zijn in New York zo weinig mensen vermoord. De teller staat nu op 461, het laagste aantal sinds 1963 toen voor het eerst moordstatistieken werden bijgehouden. Negen jaar geleden werden nog ruim 2200 mensen vermoord. Veel New Yorkers waren bang dat het moordcijfer dit jaar zou stijgen vanwege de crisis en de groeiende werkloosheid, maar dat effect is uitgebleven. De Nederlandse filmjournalisten hebben de Zweedse romantische horrorfilm Let the Right One In uitgeroepen tot de beste van het jaar. De film gaat over een jongen die gepest wordt en hulp krijgt van een nieuw buurmeisje dat vampier blijkt te zijn. Op de tweede plaats eindigde de animatiefilm Up en de critici kozen Kan door huid heen als beste Nederlandse film. Het weer. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en kan er sneeuw vallen. In het, in het zuiden regent het. Middagtemperatuur tussen 1 en 4 graden.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 Start, <laughs> Now step middag het is zondag in Kennemerland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 and brown. Welcome to Wonderland Run away Wij draaien de hits die je straks pas ergens anders hoort A, A, B, B, Radio, Radio, Hot Rotation Opsa down heart's on the ground I love music, weapons, and yes, I use to weld And I let the road petals color out the bullet shells. I never shoot and tell, I only shoot for kill And the best ain't gonna help you even if you're playing still My love are bigger, open up, my sex is okay. do you want die, have do you want die, have My name's the reformer Respect to the Door de, de Hot Word Nation van deze week, Madonna en Rip Over op AB Radio. en hier van Zandvoort. Iedere zondagmiddag voor je hier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 Zandvoort ook op sjfmsandvoort.nl Nu muziek van de Pet Shop Boys. Always on my mind. Maybe I as as Yeah. yeah.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 Er wordt, er wordt even ge ah er is, er is nog iemand bezig is nog iemand bezig gevallen dat je je nu je spreekt nu met de echte kerstman hè ja. <laughs> dit is Lies leas, hè is dat een ja, van een uitzendbureau ja van een uitzendbureau maar goed uh, dit, is altijd dit is toch wel leuk <laughs> het is geweldig goed echt het is echt geweldig goed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 ja, leuk hè? Ja. ja, Het is helemaal fantastisch. <laughs> Goed, maar uh, zo'n gluurwijkje erbij, dat, oh, zo, dat gaat allemaal wel lekker uh, erin. Ja, dan Wij dan gaan, dan gaan, dan gaan dan lekker dan aan de wandel weer. Dankjewel. Ga ik, ja. nog, even, ga ik nog even... Ja, uh, shit, dan shit, gaat foto's dan worden dan gemaakt. Dan nou, ik ga nog even door met Klaas. Zeg het eens, jongen. Want uh, dit, dit, dit is toch wel een beetje een vaste waarde, geloof ik, aan het worden. Hè? Het is wel mooi. Verleden jaar was ik er niet bij, want toen was het ook iets later. Toen was het iets later en nu ben ik er gelukkig wel bij. Ik vind het een prachtig evenement.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 Too long with of bunnies, birthday cards, and seaside outings in the summer, only to break the long gap of time that stretched between the one and the other Christmas. Oh, Christmas in the '60s was fine. No, no, Het is uh, zes minuten over half drie. Je worden Midnight Star en Midas Touch.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 Nee, de wolven de oog hebben we iets minder in Engeland vorig jaar gemaakt. We hebben een huisje met van snoep met Hans en Grietje, uh, Peter Pan, Kapitein Haak, Tinkelbel, kat, de geluisterd kat, Pinocchio en Giopetto. Bij Doornroosje Roosje en de Prins. Ja. Dus, dus er is van leven van de kerstal, hè? Jozef en Maria, de drie herders, de drie koningen. En we hebben niet één engel, maar we hebben er twee. Oh. <laughs> twee Engels. Ja, twee Engels. En natuurlijk een heleboel diertjes van Sunparks, hè? Schaapjes, geitjes. Ja. Dat is heel belangrijk ook voor deze sprookjes van. Ja. Ja, ja, ja, ja. En Maria is alleen uh, eerder bevallen hè, dit jaar. Maar ja, goed. Ja, nee. Kniez, hoor eh, die daar op let, natuurlijk, wij zeggen. Precies, precies. Door de Roshi, mag ik jou heel hartelijk danken. Ja, en ik weet niet of jij je nog ooit nog ergens aan prikt, maar doe dat dan de volgende keer niet meer. Nee, dat doe ik ook niet hoor. We gaan hier daar wel even een beetje rust nemen hoor. Dan de prins ook nog even gedag zeggen. Dag prins. Dag. Tot volgend jaar hè. Dag hoor. Yes, how did you get the last time? Shoulder There ain't another MC Who could be the queen You have never been considered As anyone hyped So tonight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 Met muziek, kies het nieuws uit de regio. Jouw keuze. VFM's antwoord. Luister naar jouw keuze.